Vijf uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Geweld in Syrië op dag van VN-deadline. PvdA wil mensen met een groot vermogen extra belasten. Een nieuwe hoop op politie-CAO.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 In het noorden van Syrië hebben opstandelingen zes militairen gedood. De PvdA wil dat mensen met grote vermogen zwaarder worden belast. PvdA-leider Samson doet dit voorstel en andere voorstellen als alternatief voor de plannen waarover VVD, CDA en PVV nu onderhandelen. De PvdA vindt, net als de coalitie, dat het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. Maar Samson is niet uit op een feitelijk tekort van 3% in 2013. Volgens hem moet er dan zoveel worden gesneden in de samenleving dat het fundament verzwakt. De partij wil onder meer een eind maken aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Verder wil de grootste oppositiepartij de hypotheekrenteaftrek beperken tot een uniform tarief van 30% van de waarde van een modale woning. Ook vindt de PVDA dat de positie van flexwerkers moet worden versterkt en dat werkgevers verantwoordelijk moeten worden voor het betalen van de eerste zes maanden van de WW.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 Minister Opstelten erkent dat de bonden een stap hebben gezet. Zij zei natuurlijk iets te bieden te hebben, maar verklapte niet wat. Minister Van Bijsterveld zal de onderwijsinspectie afsturen op scholen... die leerlingen met slechte cijfers willen verbieden om eindexamen te doen.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 De scholen zouden kansloze leerlingen van het examen uitsluiten... omdat die het slagingspercentage van de school omlaag halen. De rechter in Cairo heeft de werkzaamheden van het comité stilgelegd dat de nieuwe Egyptische grondwet schrijft. Politieke partijen en juristen vonden de samenstelling van het comité geen goede afspiegeling van de maatschappij. Daardoor zou er een meerderheid zijn voor het opnemen van strenge islamitische regels in de nieuwe grondwet. De rechter wil dat juridische deskundigen bekijken of het comité wel rechtsgeldig is. Groot-Brittannië mag vijf terreurverdachten uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. De belangrijkste verdachte is de imam Abu Hamza al-Masri. Die in Engeland een straf van zeven jaar uitzit. voor het aanzetten tot haat tegen joden en andere niet-moslims. In Amerika wordt hij onder meer verdacht van het opzetten van een trainingskamp voor terroristen in de staat Oregon. Het Europees Hof oordeelt dat de verdachten in de VS niet in omstandigheden terecht kunnen komen die mensonterend zijn. De marinierskazerne in Doorn gaat dicht en er komt een nieuwe kazerne in Vlissingen. Dat schrijft minister Hillen aan de Tweede Kamer. In Doorn werken nu zo'n 1900 mensen. Volgens Hille voldoet de Van Braam-Houkgeest kazerne in Doorn niet meer aan de eisen. Defensie kampt met ruimtegebrek en achterstallig onderhoud En het tekort aan ruimte is niet met nieuwbouw op te lossen, vindt de minister. De kazerne in Doorn is de grootste werkgever van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De EO heeft spijt van het uitzenden van de Grote Jezus-quiz... gisteravond op Nederland 3. De omroep schrijft op de website dat de humor te veel de overhand had. Directeur Arjan Lok zegt dat de EO de afgelopen dagen... op alle zenders heeft geprobeerd het paasverhaal te vertellen. Met de Jezus-quiz zijn we over een grens gegaan, zegt Lok. In het tv-programma werden bekende Nederlanders getest... op hun kennis van de Bijbel. De Grote Jezus-quiz is ook niet meer terug te kijken via uitzending gemist. Het weer, vanavond in het oosten nog wat regen, in het westen bewolkt en droog. Vannacht overal droog met opklaringen, minimaal rond 4 graden. Een kans op voorstaande grond. Morgenochtend wat zon, middag stapelwolken en plaatselijk een bui. En er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt morgen 11 graden aan de kust tot 14 in Limburg. Ah, en bij de verkeersinformatie. Met 115 kilometer is het niet drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files in de regio Rotterdam. De opvallende zaken zijn een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiderslot nog 5 kilometer. En verder tussen Laren en Eénbrug richting Amersfoort nog 3. Bij Eindhoven op de A2 naar Maastricht. 5 kilometer voor knooppunt Leenderheide. Op de A20, hoek van Holland Gouda. 5 kilometer bij Rotterdam Centrum. En daarna sleep van een ongeluk op de A67 Turnhout Venlo. Bij Gelder op 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 En Lucella Carrasso. 7 over 5, goedemiddag. Zo direct minister Hille van Defensie over de verhuizing van de mariniers vanuit de Doeren naar zee, naar Vlissingen. Dat zo, eerst Syrië. De vraag is vandaag, houdt Syrië zich wel of niet aan het zes het zesstappenplan van VN-gezant Annan? Dat houdt in dat ze zich vandaag zouden moeten terugtrekken, de Syrische troepen uit bepaalde steden en dorpen. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Assad, president Assad, in Syrië. Over de rol van Rusland praten wij met Kisha Hekster. Kisha, denken ze in Rusland dat de Syrische troepen zich op dit moment terugtrekken? Nou, Rusland zal zo lang mogelijk volhouden dat Assad dat aan het doen is. Totdat het echt niet meer te ontkennen is. Lavrov heeft ook gezegd, uh, net als Koffie Anam... het is nog niet zo ver, pas over twee dagen kunnen we kijken... of dat plan wel of niet wordt uitgevoerd. En tot die tijd zal Rusland uh, er zoveel mogelijk aan doen... om de mensen dat te laten geloven. Rusland heeft natuurlijk steeds Assad de hand boven het ho hoofd gehouden... maar tegelijkertijd ook dit plan van Koffie Anam gesteund. Dus voor hun eigen positie is het ook heel erg belangrijk... dat dat plan wordt uitgevoerd omdat het anders afbreuk doet aan hun eigen geloofwaardigheid. Nou heeft eh, Rusland Assad tot nu toe gesteund... maar ook steun toegezegd aan het plan van Annan. Welke rol zal Lavrov vandaag dan achter de schermen gaan vervullen... voor zover je dat kunt zien? Nou, wat de Russen vooral niet willen... en dat is eigenlijk het belangrijkste argument voor hun... om ook tegen de resoluties te stemmen die in de Veiligheidsraad zijn geweest... is dat er welke vorm van buitenlandse interventie dan ook komt in Syrië. Dus voor hun is het steunen van Assad en het steunen van het plan Anan ook helemaal geen tegenstelling. Want ze zeggen, het plan Anan dat is puur humanitair. Dat vinden wij natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dat zal ook de rol zijn die Lavrov speelt. Zoveel mogelijk proberen om die druk op te voeren... bij de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij vandaag ook gezegd. Nou, Syrië, jullie, jullie mogen best wat harder je best doen. Best wat uh, meer laten zien dat je echt meewerkt aan dat plan van Anand. en uh, nogmaals, als dat plan Annan zou mislukken... dan is dat ook een enorme diplomatiek debakel voor Rusland. Waarom blijft Rusland Assad nou de hele tijd maar steunen? Ik bedoel, wat winnen ze daar tegenwoordig nu nog mee? Nou, aan de ene kant kunnen ze nu ook niet meer terug. Ze hebben natuurlijk zo lang volgehouden. Dan kan je niet op het laatste moment nog overstag gaan. Maar er zit ook wel degelijk een, uh, ja, een buitenlandse politieke idee achter... dat Rusland altijd heel consequent doorvoert. Ze willen dus niet dat er andere landen zich bemoeien met wat er in Syrië aan de hand is. Dat ze partij trekken in wat er een burgeroorlog uh, kan noemen. En dat willen ze niet, omdat ze ook bang zijn... dat andere mensen dat bijvoorbeeld in Rusland zouden gaan doen. Dus daar zijn ze altijd heel consequent in geweest. Behalve in het geval vorig jaar uh, in Libië. Toen heeft Rusland uh, niet zijn veto gebruikt in de Veiligheidsraad. En dat is ze heel erg slecht bevallen. Want ze vinden dat uh, de militaire operatie die daarna gevolgd is... zijn mandaat ver te buiten is gegaan. En hebben ze gezegd dat doen we één keer nooit weer. Dus uh, Syrië, we blijven Assad steunen. En het is ondenkbaar dat er op een moment komt... dat ook Rusland zich realiseert van... ja, wacht eens even, Assad, die trekt nergens iets van aan... wij kunnen hem niet blijven steunen, dat is ondenkbaar? Ondenkbaar is natuurlijk uh, nooit... want de Russische buitenlandse politiek is uiteindelijk ook heel erg pragmatisch. Ik denk dat het ondenkbaar is dat ze zullen instemmen in de Veiligheidsraad... met een resolutie die enige vorm van geweld... Uh, mogelijk zal maken. Het is misschien op termijn denkbaar dat ze zich zullen onthouden... van stemming, maar voorlopig is het nog veel te vroeg ervoor. Want de Russen blijven volhouden dat zij de enige zijn... die druk kunnen uitoefenen op uh, het regime van Assad. En zolang ze dat doen en zolang de rest van de wereld ook gelooft... dat ze dat doen, maken ze zichzelf natuurlijk ook heel belangrijk. En dat is waar Rusland ook om te doen is. Dat ze laten zien dat ze een speler van wereldformaat zijn. Kiesje Hekster, dankjewel. En een klein nieuwtje van NOS Nieuws. Jij keert deze zomer terug uit Moskou, wordt Koninklijk Huisverslaggever. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dan de Haagse politiek. pvda fractieleider Diederik Samsom heeft het museum voor communicatie uitgekozen... om zijn plannen voor bezuinigingen te ontvouwen. Daar in het museum is ook onze verslaggever Joost Villings. Joost, we hebben er al een en ander over kunnen vernemen. Vanmiddag is Samsom nog bezig met zijn verhaal? Ja, zeker. Hij is nog bezig. Daarom praat ik ook wat uh, zachtjes. Dat zal je altijd zien. Dan ga je praten. Dan gaan de eerste mensen boos omkijken. Dus ik loop nu een gangetje in. En dan kan ik wat meer vrijheid uh, spreken... om de speech van uh, Diederik Sanson niet te verstoren. Dus ik wil zeggen, uh, ja, vraag maar wat je, wat je weten wil. Goed. Hij uh, wil iets met de belasting. Ja, dat... Dat klopt, hij wilde de vermogensbelasting verhogen voor mensen die meer dan een vermogen hebben van 125.000 euro. Maar goed, dan ga je heel snel de verkiezingsprogramma's teruglezen. En uh, dan blijkt dat dat er al in stond, uh, zei Diederik Samson ook nog zojuist tegen mij. Zo staan er dus wel meer punten in waarvan je denkt, hé, hey, dat lijkt nieuws. Maar heel veel punten zijn toch al eerder bekendgemaakt. Ja, zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, over de hypotheekrenteaftrek... wat ze daarmee willen. Hebben ze wel een aanvullend punt. Ze willen mensen die uh, een nieuwe hypotheek gaan, gaan afsluiten... bijvoorbeeld uh, dwingen te gaan aflossen. Dat is een aanscherping van een hypotheekrenteaftrekstandpunt. Want ook de Partij van de Arbeid ziet natuurlijk... dat het uh, tekort eindeloos oploopt. En in het Katsenhuis wordt over onderhandeld. Maar ook de oppositiepartijen zien zich genoodzaakt... om hun plannen, hun verkiezingsprogramma's aan te passen. Want zij willen dat financiële gat wat er ligt... natuurlijk ook uh, dichtfietsen En willen dus, als het... Uh, de kashuisgesprekken klaar zijn, willen zij natuurlijk ook hun alternatieve plannen kunnen presenteren. Maar Iedereen Samson dacht, ik ben iedereen voor. Ik ga vanmiddag al een flinke tip van de sluier oplichten. En ik neem aan dat je zo'n plan heeft laten toerekenen. Lukt het dan om dat begrotingstekort net zo terug te dringen... als de heren en de dames in het kashuis op dit moment aan het bespreken zijn? Nou, daar, daar heb je het, het enige gevoelige puntje te pakken. Uh, het, het CPB doet er uh, heel erg lang over... Om, over het doorrekenen van de, de plannen van de oppositie. Want die dienen ze nu allemaal in en dat is een heel veel werk. Dus de doorrekening is er nog niet... Uh, dus hij beperkt zich vooral nu even tot, uh, tot de hoofdpunten. Uh, ja, en hij neemt er wel mee een gok. Ik bedoel, die doorrekening moet wel goed uitpakken. Maar hij wil kennelijk graag uh, de eerste, de klap uitdelen. Het nieuws naar zich toe trekken. Laten zien dat hij er als nieuwe leider staat. Dus vandaar dat hij dat uh, risico neemt. Dat ah, is vooral een moment van communicatie in dat museum daarvoor. Dus ja, er uh, wordt nu gecommuniceerd leider. dat een nieuwe leider er bovenop zit. <laughs> dat, dat moet je vooral even oppikken. Ja, nou, nou, bij deze, Joost. Uh, er werd natuurlijk steeds gezegd... als Samsom uiteindelijk de leiding in handen heeft uh, bij de PvdA. Ja, fractie, Dan wordt er een ruk naar links gemaakt. Doet hij dat op dit moment, als je hem zo aanhoort? Nou, het is, als je het vergelijkt met de Partij van de Arbeid van Wouter Bos... is het een ruk naar links. Vergelijk je het met de Partij van de Arbeid van, van Job Cohen... Eh, blijven ze op dezelfde plek. Eh, want er wordt afscheid genomen van de marktwerking in de zorg. Sterker nog, dat, dat vind ik wel opvallend. Ze willen de, de marktwerking tussen zorgverzekeraars zelfs... Terugdraaien. Maar daar is de Partij van de Arbeid al heel lang naartoe aan het werken. Op het einde begon Wouter Bos er ook aan te twijfelen. Uh, het zijn heel veel punten die je uh, de, de afgelopen jaren zag, dat men daarover nadacht. Het zijn natuurlijk ook punten die hij genoemd heeft in, in, in de verkiezingsprogramma of de verkiezingsstrijd om het leiderschap. Zoals aanpassing, uh, een aantal aanpassingen op de arbeidsmarkt. Uh, dat zijn wel nieuwe punten, maar om nou te zeggen dat het een ruk naar links is... dat gaat me te ver. Het is eerder een andere stijl. Het is allemaal veel ja, strijdbaarder. Het klinkt allemaal wat, wat fanatieker. Wat dat betreft is het een stijlbreuk met Job Cohen, maar ten opzichte van... Uh... Job Cohen en het verkiezingsprogramma is het gewoon aanpassen. Vanwege de crisis moet de Partij van de Arbeid uh, de standpunten aanpassen. En verder uh, is het uh, wat accent te leggen voor van, de, van de nieuwe leider... op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Dat klinkt allemaal wat steviger. Maar een ruk naar links, uh, nee, dat is het niet. Goed, we horen jou later deze uitzending met hem, met Iederik Samsom. Joost Vullings was dat. Oké, okay, vrouwen mogen golven op dat prachtige terrein... van de Augusta National Golf Club in Amerika. Maar lid worden van de golfclub? No way. Verkeersinformatie: informatie. Kees Kwaks bij de ANWB. Uh, Kees, vanochtend ontzettend druk op de weg. Hoe is het nu? Een spits volgens het boekje, Lucilla. 140 kilometer zouden moeten staan op dit tijdstip. Nou, Daar zitten we aardig bij in de buurt. Weinig opmerkelijke zaken. We hadden wat problemen bij Rotterdam... vanwege een ongeluk op de A15 en een vrachtauto met pech. Dat is allemaal gedaan en daar begint het weer, weer beter te gaan... Wat langere files komt u tegen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 7 kilometer bij 1 Brugge. Op de A27 Utrecht-Preda, 8 kilometer voor Gorkum. En op de A50 van Arnhem naar Os, langzaam rijden over 8 kilometer voor Knoopend Ewijk. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Doorn verliest zijn grootste werkgever, want de marinierskazerne verhuist naar Vlissingen. Op deze kazerne in Doorn, op de Utrechtse Heuvelrug, werken nu zo'n 1900 mensen. De nieuwe locatie moet ongeveer net zo groot worden. Minister Hille van Defensie legt uit waarom Doorn moet sluiten. Uh, Doorn is een hele mooie stuk geschiedenis waar heel veel mariniers een geweldige tijd hebben gehad. Maar te klein geworden, uh, te kap, uh, en er moest heel veel verbouwd worden. En de mariniers terug naar zee, dat is iets waar elke marinier van droomt, lijkt mij... Dus u stond voor de keuze, we gaan dat in Doorn helemaal opnieuw doen... of we gaan ergens anders zitten? Ja, dat was ongeveer even duur. En dan kan je, als je dan de kans hebt om de die weer terug naar zee te brengen... en vlissingen is toch de plaats waar Michiel de Ruiter ook begonnen is... dan is dat natuurlijk toch heel mooi. En bovendien, Zeeland is een provincie die wel best een stootje kan gebruiken... als het gaat om... Uh om economisch vooruitgang en een beetje werkgelegenheid. Dus ook Zeeland zal er heel blij mee zijn. Maar in Doorn zijn ze natuurlijk niet blij, want daar verliezen ze bijna 2000 man... en dat is toch een hoop werkgelegenheid in die omgeving. Ja, dat klopt. Wij ze in de tijd, toen ik het, het nieuwe plan voor Defensie moest maken... moest kijken waar ik de kazernes en zo allemaal zou maken... heeft men ook erbij gevraagd, de Tweede KB heeft ook uitdrukkelijker bij gevraagd... spreid er nou een beetje over het land. Nou, dat heb ik gedaan met een helder, dat heb ik gedaan met Assen... dat doe ik ook met, met, met Doorn dus naar Vlissingen. En dus daardoor komt Zeeland weer een beetje in beeld... Ik gun dat Zeeland ook heel graag. Als ze nou in de Tweede Kamer zouden zeggen... nou, dat vinden we toch niet zo'n goed idee. Is dit nog terug te draaien of is dit gewoon waarvan u zegt... nee, zo moeten we het echt doen? Nee, ik ga altijd met de Tweede Kamer goed overleg. Ik, ik ben geen dictator. Aan de andere kant, als ik zo'n besluit neem... is het zeer wel overwogen, goed onderzocht. En ik zal het dus ook met verve verdedigen. De minister, geen dictator. Jean Deby, goedemiddag. Goeiedag. Voorzitter van de vakbond VBM-NOV. Um, het argument van de minister, van, nou, daar droomt elke marinier van terug naar zee. Um, deelt u die mening dat de locatie aan zee hoort aan mariniers? Nou, de marinier droomt er, er wel duidelijk van, maar niet uh, permanent, uh, als ik het uh, zo mag uitdrukken. Is het een onzin argument? Nou, het is natuurlijk een argument uh, wat absoluut, uh, ja, ja, je zou kunnen zeggen dat is een onzin argument maar Nederland is klein dus je bent heel snel ook uh, aan de zee en je zou dat soort uh, argumenten niet moeten gebruiken. En vanuit mijn achterban hoor ik ook uh, enkele uh, toch stevige bezwaren. Met name de 35-jarigen tot 48-jarigen. Die zeggen: Van Luister, ja, ah, Doorn is centraal gelegen. Dus dat betekent dat het goed bereikbaar is uit alle plekken vanuit Nederland. Daarna zeggen ze: Nou ja, als we naar Zeeland toe gaan, naar Vlissingen. Veel mensen van ons die hebben partners die werken in de omgevingen van, van, van Doorn, Utrecht. En, en ja, er is weinig werkgelegenheid voor de partners in Vlissingen. En het, de zorg die zij hebben is dat partners daar geen werk kunnen vinden. Dus dat partners absoluut niet willen verhuizen naar uh, Vlissingen en omgeving. En uh, de zorg die daaruit voortkomt, is: ja, wat gebeurt er dan met het korps? Uh, uh, gaan mensen daar naartoe of gaan mensen hun ambitie uh, voor een baan buiten Defensie zoeken? Ja, wat denkt u? Wat zijn, wat zijn de eerste signalen die u krijgt? Gaan mensen dat hun baan inderdaad signalen... opzeggen? die je die krijg van de mensen in de categorie van 25 tot 48 jaar is dat ze zeggen, nou, we gaan daar niet naartoe verhuizen, want de partner hij krijgt daar geen baan. voorts is het zo dat mariniers per definitie heel veel op oefening zijn. En als ze een keer in de thuisbasis zijn, dan willen ze ook graag s'avonds bij de partner zijn. Dus aan de andere kant zien ze wel de, de goede trainingsmogelijkheden, het goed maat en de lesfaciliteiten als voordeel op een nieuw complex. Maar daartegen staan natuurlijk ook aspecten die echt met thuisfront te maken hebben. En die zijn in ieder geval niet zo voordelig. En als een aantal beslist dan uiteindelijk niet mee te gaan naar Vlissingen, levert dat een acuut probleem op voor de mariniers? Nou ja, op moment dat er actieve dienende militairen die paraat zijn besluiten om defensie te verlaten. En dat gebeurt in grote getallen, dan heeft het direct consequenties ook voor de operationele capaciteit van de mariniers. Hoeveel mariniers hebben we? Nou, om en nabij de 2100 op dit moment. In Weert zit ze ook nog in spanning. Hè? Of de koninklijke militaire school daar mag blijven. Wat verwacht u dat daar zal gebeuren? Dat zal sterk afhangen van de van beslissingen die de gemeente en de provincie gaan nemen. om Defensie ja, toch financiële middelen te, te geven. om daar aanwezig te blijven. Hoe bedoelt u dat? Maar ook daar. Ja, Kijk, Defensie moet natuurlijk bezuinigen, 1 miljard. Het is natuurlijk gigantisch uh, wat, uh, wat daar gebeurt. En daardoor uh, zie je dat uh, Defensie bijvoorbeeld locatie in Weert wil verplaatsen naar Ermelo toe. Maar ook daar geldt dat er heel veel mensen uh, werken uh, en partners werken in die omgeving. En de vraag is altijd uh, van in de huidige tijd is, is men bereid om te gaan verhuizen. Nou, ik zie gewoon bij de achterban van mij dat die bereidheid gewoon uh, laag is. Uh, dus mensen zullen daar uh, niet omspringen uh, om, om uh, die locatie uh, te verlaten ten koste van Ermelo. We gaan afwachten wat de minister met de Tweede Kamer gaat bespreken... zoals hij dat heeft aangekondigd ook. Jean Deby, voorzitter van de vakbond. Dank u wel. Er is iets nieuws waarmee bedrijven de reiskosten van het personeel in de hand kunnen houden. Een pasje met een mobiliteitsbudget. Zoals bijvoorbeeld een weekbedrag voor parkeren, een maandbedrag voor taxireizen. Het bedrijf Xismo, eh, Ximo moet ik zeggen, zegt dat de pas ook ideaal is voor de werknemers. Want het scheelt een hoop gedoe met declareren. Al dus directeur Patrick Bunnik. Die nieuwe pas die zorgt ervoor dat de werknemer optimaal gebruik kan maken van verschillende vormen van mobiliteit die er zijn. De ene keer met de trein, de andere keer met de auto en de volgende keer met de OV-fiets. In hoeverre bent u nu vernieuwend? Want de NS doet toch iets soortgelijks hè? met een businesscard waarmee je uiteraard met de trein kunt reizen, maar ook een auto kunt huren, een fiets kunt pakken. Nou, ons concept is uh, technisch heel vernieuwend, omdat we ervoor zorgen dat per individu is in te regelen wat iemand wel en niet kan doen. En in vergelijking met uh, de businesscard van de NS, een prima product, maar met name bedoeld voor het reizen met, uh, met de trein. En uh, minder voor andere vormen van het openbaar vervoer, uh, parkeren in, uh, in de stadcentra. De Ximo-kaart is breder in dat aspect. Het voordeel voor de werkgever is dat er dus controle is... en dat er minder discussie is wat mag er wel en niet gedeclareerd worden. Kosten in de hand houden. Zeker. En de administratieve lasten verlagen. Daar kan niemand op tegen zijn. En met name dat het voor de gebruiker heel simpel is. Het is één website met één pagina waarop de werkgever kan zeggen... dit mag mijn medewerker wel en dit mag mijn medewerker niet. De grootste leasemaatschappij van Nederland is Atlon. 120.000 auto's op de weg. Dat klopt. En Atlon is... Uh... Partner in Crime met deze mobiliteitskaart heeft erover meegedacht. Daar gaan we mee samenwerken, ja. Hans Blink, topman van Atlon. Flexibiliteit bij mensen is een groot goed. Ik denk dat iedereen dat wel heel graag wil. Dus eigen beheer over je portemonnee is iets wat we allemaal willen. Mensen met een leaseauto denken toch alleen maar aan een leaseauto? Die zijn toch helemaal niet geïnteresseerd in een trein, een fiets en andere dingen? Ja, dat zou je in eerste instantie denken. Uh, maar we zien een duidelijke verandering. Want vaak is een combinatie van verschillende vormen van vervoer is beter. Bijvoorbeeld in de stad. Alleen beseffen mensen dat al? Want ik heb toch echt de indruk als mensen een leaseauto hebben en een bijtelling... en iedere maand naar hun loonstrook kijken dat ze denken... ja, ik betaal ervoor en nou zal ik hem gebruiken ook, toch? Ja, dat klopt. Dat, dat zit tussen de oren. Eh, zeker in Nederland. Eh, maar aan de andere kant, als ik moet kiezen tussen drie uur stilstaan om de stad uit te komen... en na een half uur met een andere vorm van vervoer de stad uit te kunnen komen... om snel te kunnen zijn waar ik moet zijn, dan denk ik toch dat ik voor het laatst kies. Karel Noord zei, heeft verstand van mobiliteit, want dat moet wel... als je in de leiding van Schiphol hebt gezeten, de NS hebt gerund... Transport en Logistiek Nederland... en u heeft ook nog een functie bij die nieuwe kaart die vandaag gepresenteerd wordt. Hè? Ja, ik ben lid van de Raad van het geworden, omdat geworden... Eh, niet omdat we daar geld voor krijgen, maar omdat ik echt in het concept geloof. Iets waar ik al jaren naar gestreefd heb, met de mobiliteit in Nederland... dat het kan met de auto, met de trein, met de bus, met de tram, met de fiets... Dat moet allemaal kunnen en dat moet je kunnen afwisselen naar een rato van de mogelijkheden die je hebt. En tot nu toe kon dat niet. Althans, het kon wel, maar het was onhandig. En Ximo is dus een concept wat het mogelijk maakt. En daar ben ik erg blij mee. Is die kaart met alle IT die eraan hangt en alle ingewikkelde technische constructies die je op zo'n pasje niet ziet, maar die er wel achter zitten, is die kaart voor de gebruiker simpel genoeg? Ja, die is, dat is het aardige juist. Hij is zowel voor de werkgever simpel, omdat hij alles in één krijgt. Hij kan bepalen dus uh, wat hij aan toestemming geeft. En dat kan in één keer afgerekend worden. Dus administratief is het ontzettend handig. En voor de werknemer is het heel handig dat je met één kaart alle afrekeningen kan doen. En je kan ook alles op één rekening krijgen. Je hebt maar één kaart nodig. Het is een ontzettend handig ding. Nou wil ik uw feestje niet bederven. Maar we gaan met de benzine op weg naar 2 euro per liter. Files zijn vandaag ook weer uitermate irritant. Het lijkt alsof we ons toch niet uit die auto laten slaan. Ja, maar het maakt het dus makkelijker om het toch te doen. Karel Noord zei, zei dat. Hij gelooft in het concept van de nieuwe kaart. En dat zei hij tegen Louis Dekker. De discussie speelt al jaren in Amerika. Maar nu bemoeien zelfs president Barack Obama... en zijn republikeinse rivaal Mitt Romney zich ermee. De Augusta National Golf Club weert vrouwen als lid. Afgelopen week werd daar het Masters toernooi gespeeld... gesponsord door computerfabrikant IBM... Meestal worden topmensen van belangrijke sponsoren automatisch lid. Maar doe dus niet, want de hoogste baas van IBM is een vrouw. De voorzitter van de Golfclub wil ook niet zeggen of dat in de toekomst nog gaat gebeuren. Whenever dat vraag is, zijn alle problemen van membership are now and en hebben historisch subject to the private deliberations of the members. En dat statement blijft accurate en blijft mijn statement. De voorzitter van de golfclub, Jan Kees van der Velde, is de hoofdredacteur van Golfjournaal en Golfers Magazine. Goedemiddag. Goedemiddag. En u bent daar regelmatig geweest, hè, op die golfbaan? Ik ben er een paar keer geweest, ja. ja en hoe is dat uh, zo gekomen dat vrouwen daar nooit lid hebben mogen worden? Ja, historisch gegroeid. Het is een, een, een echte mannenclub die begin jaren 30 werd opgericht. Vooral door uh, een aantal New Yorkse uh, rijke zakenlieden die... Uh, ...in het zuiden van de VS een, een mooi optrekje wilden hebben om, om hun favoriete sport te beoefenen. En het, uh, ja, dat, dat, dat is altijd zo geweest en het is altijd zo gebleven ook, ja. Ja, want hoe, hoe word je lid als man? Je moet gevraagd worden. Uh, en dat zijn over het algemeen uh, toch een beetje ons kent ons. Uh, veel mensen uit de zakenwereld. Maar uh, we weten wel uit dingen die uitlekken dat vooral ze vinden dat iemand wel een aardige vent moet zijn. Dus... Uh, nou, dat, dat speelt dan ook nog weer een rol. Ja, en wat is dan de definitie van aardig? Ja, nou ja, passen in het kringetje zullen we maar ja. zeggen. En zijn dat dan vooral rijke blanke mannen in Amerika? Het zijn vooral rijke blanke mannen. Uh, in de jaren negentig is er even sprake van geweest dat, uh, uh, dat, dat golf olympisch toen al zou worden... en dat het bij de Olympische Spelen van 96 in Atlanta al zou gebeuren. Pikant is dat de man die toen de Spelen organiseerde, nu de voorzitter van Augusta is, Billy Payne. Um, uh, maar omdat er geen zwarte mensen lid mochten worden in die tijd, ja, moest dat worden doorbroken om, die, om dat mogelijk dat Olympische golf daar te krijgen. Dat is toen gebeurd. Een zwarte uh, bestuurslid van CBS is toen daar lid geworden. En nu zijn er een, uh, een aantal donkere uh, leden, als je dat zo mag zeggen. En hoe heeft deze voorzitter Billy Payne de afgelopen dagen met die vrouwelijke directeur van IBM over de golfbaan gelopen? Eh... Uh, ja, Kijk, IBM is samen met twee andere grote bedrijven natuurlijk een belangrijke sponsor van, van, van, dit kamp, van dit kampioenschap. En ze zullen ongetwijfeld met elkaar gesproken hebben. Nu is het zo dat uh, dat het mogelijk in het clubhuis is gebeurd of in het speciale paviljoen. Dat uh, ergens op de baan voor de grote sponsors is, is gebouwd een, uh, een paar jaar geleden. Dus er zal ongetwijfeld zijn gesproken. En het zou mij niet verbazen als dit wordt aangegrepen om ja, dat... dat dat laatste stukje van het bastion dat Augusta National heet. Geen vrouwelijke leden. Om dat toch op de ene of andere manier te gaan slechten. Nee. Vrijwillig. Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat Billy Payne kennende. Ik bedoel, dat is een man die uh, bij de Olympische Spelen. En dat Land daar toch al een, een, een hele open visie had. Dat goed gedaan heeft. Het, iedereen vond het al opmerkelijk dat hij... De nieuwe voorzitterwet een paar jaar geleden. En als er dan één iemand is die hiervoor kan zorgen... en op een ja, min of meer heel natuurlijke manier, dan is hij het, denk ik. Nou, alleen kennelijk niet onder de publicitaire druk die er nu is. Even voor de goede orde, vrouwen mogen wel spelen. Daar. Ze mogen wel spelen. Uh, ze mogen vanzelfsprekend ook als, als toeschouwer naar de masters komen. Maar er zijn, in golf heb je manneties en damestees. de plaatsen waar je afslaat. Nou, voor de dames is dat iets meer naar voren. Die zijn er op die club niet. Dus als dames willen spelen, dan zullen ze wel gewoon van de mannenplekken moeten afslaan. Dat is leuk, doen ze gewoon wat dat betreft wel met de mannen mee. Zo is dat. Goed, wij gaan zien wanneer het verandert daar. Jan-Kees van der Velden, hartelijk dank. Beursbewegingen. Baan van de dag.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 De PvdA wil dat mensen met groter vermogen zwaarder worden belast. PvdA-leider Samson doet onder meer dit voorstel... als alternatief voor de plannen waarover VVD, CDA en PVV nu onderhandelen. De PvdA vindt, net als de coalitie... dat het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. Maar volgens Samson moet dat niet zo snel mogelijk... omdat er dan zoveel moet worden gesneden in de samenleving... dat het fundament verzwakt.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 Minister Opstelten en de politievakbonden gaan weer praten over een cao. Volgens de minister wordt er morgenavond weer onderhandeld. Die onderhandelingen zaten weken vast. De vakbonden zeggen dat ze niet langer een loonsverhoging van 3% eisen... omdat ze ook niet blind zijn voor de huidige financieel-economische situatie.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 Het was een grijze en soms ook natte dag vandaag, behalve in het noordwesten, rondom Den Helden, maar ook Texel onder andere, waar de zon rond het middaguur volop scheen. Vanavond en ook vannacht wordt het vanuit het westen langzaam overal droog. De bewolking gaat ook wat breken en er zijn opklaringen. Het koelt af naar een graad of 4, aan de grond kan het temperatuurlokaal rond het vriespunt uitkomen en de wind die neemt ook wat af in kracht. Morgen begint de dag meest zonnig en ook droog. Maar al gauw vormen er zich stapelwolken en in de middag volgen er buien, soms ook met onweer. Het wordt woensdag 12 graden bij niet al te veel wind uit het zuidwesten. En de dagen erna houden we dit typisch Hollandse weer. Zon, wolken, af en toe wat buien, bij gemiddeld 12 graden. Aan de BVK's informatie. Een goede 190 kilometer file hebben we toch te pakken. Opvallende zaken zijn een wat langere file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... 9 kilometer langs om rijden tussen Blarikum en Inbrugge. Op de A16 Rotterdam-Breda is er een ongeluk gebeurd bij de randweg Doordrecht. Er zijn twee rijstroken dicht. De file begint bij Zwijndrecht en die is inmiddels 7 kilometer lang. Ook een ongeluk op de A50, Os-Eindhoven, bij het knooppunt Eckerswijger, 3 kilometer. En daarom is de verbindingsweg dicht op de A50 vanuit Eindhoven naar de A2 richting Den Bosch. Op de randweg Eindhoven, naar Maastricht, ook in de nasleep van een aandrijding... voor knooppunt Heide 7 kilometer...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 Het is vier minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bedrijven en ondernemers moeten minder snel aankloppen bij de bank voor een lening. Ze moeten innovatiever zijn, vindt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Boelestaal. Volgens hem moet ons land een voorbeeld nemen aan het buitenland waar dit al wel gebeurt.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 Ja, Petra de Boeveren uit Breskens heeft deze aanmoediging niet nodig. Zij heeft op een aparte manier geld geleend... voor haar nieuwe slijterij in Sluis. Verslaggever Karin Alberts trof haar tussen de verhuisdozen. Een hele winkelinventaris inpakken. Dat is een behoorlijke klus... Ja. Petra de Boevere. We zijn er nog niet, nee. Hoe lang uh, nog bezig, denkt u? Uh, morgenavond moet hier in ieder geval leeg zijn. Want overmorgen komen de interieurbouwers uh, het meubilair afbreken. Wat verhuisd moet worden. En dan, na hoeveel jaar gaat u dan de uh, terug toekeren? 19. En dan op naar Sluis. Ja, in sluizen lopen per jaar 5 miljoen mensen. Het is echt een uh, A-locatie, ook waar we komen te zitten. Ja, en hier wordt het gewoon niet beter meer uh, door de marktsituatie en hoe het veranderd is in het dorp. De, de champagne glazen. Nou, dat is geen champagne. Dat is oh. uh, champagne bierglazen. U heeft iets heel nieuws uitgeprobeerd, want u had geld nodig om over te gaan naar die nieuwe winkel. En u ging daarvoor niet naar de bank. Hoe ik, heeft u het aangepakt? Ik ben nog trouwens wel even bij de bank geweest, maar daar werd ik niet echt vrolijk van. Want die uh, willen steeds meer onderzoeken, meer onderbouwingen. Uh, ze moeten van alles van je weten. En dan weet je uiteindelijk nog niet of je je financiering rondkrijgt. Ik uh, heb tweede kerstdag een filmpje online gezet waarin ik uh, tegen eigenlijk mijn netwerk... want dat zijn mensen die dat filmpje zien, gezegd heb van ik heb een plan voor 2012. Dat is een zakelijk plan en daarvoor heb ik uh, een ton ongeveer nodig. En ik heb bedacht dat uh, als ik nou honderd mensen vind die duizend euro naar mij willen overmaken... en in ruil voor die duizend euro krijgen ze van mij ter waarde van 1200 euro cadeaubonnen... Maar die mogen ze pas vanaf een jaar later komen verzilveren. En dat geeft mij uh, het werkkapitaal uh, om te kunnen verhuizen en het pand daarin te kunnen richten. En hoe liep dat plan? We hebben gisteren de winkeldeur hier gesloten en ik ben, heb gisteren nummer 87 uh, genoteerd. Kijk, nog 13 mensen te gaan en dan heeft u uw ton binnen. Ja, dan heb ik een ton binnen, maar dat niet alleen. Dan heb ik dus ook, inmiddels zijn dat 120 mensen... want dan hebben ook mensen samen een pakket uh, genomen. En dat zijn dus 120 mensen die allemaal het gevoel hebben... dat die winkel ook een beetje van hun is. En die denken ook spontaan mee. En die voelen zich betrokken bij mijn winkel. En waar komen die mensen allemaal vandaan? Want u zit natuurlijk in de uithoek van Nederland. In Amsterdam zeggen ze dat ik aan het einde van de wereld rechtsaf woon. <laughs> Hilversum zal dat waarschijnlijk ook zo denk, uh, zijn. Uh, maar die mensen komen uit het hele land... Maar um, ik denk dat de succesfactor uh, is voor een constructie als de mijne dat je netwerk heel groot is. Al het al is het wel een heel slim plan wat u heeft. Want uiteindelijk kost het u minder dan wanneer u van de bank geld had geleend. Hè? Ik verdien er zelfs aan. Dat, daarom vind ik het zo... Uh, ja. Toen ik het bedacht, ik vond het zelf echt... Te simpel. Ik heb toen ook een fiscalist gebeld van ik heb dit bedacht. En wat zie ik over het hoofd? Waarom uh, kan dit wel? Want in principe uh, maak je toch uh, gemiddeld 30% marge op je ja. producten. Dus als u De, dan voor 1200 euro aan cadeaubonnen geeft in ruil voor 1000 euro. Ja, dan geef ik die mensen 20%, maar heb ik nog steeds een minimale winst van 10% terwijl ik bij een bank rente moet betalen. Dus ik verdien aan mijn, uh, aan mijn lening. Uh, ik maak mensen blij, zeg maar, want we doen gezellige dingen. Uh, samen. Uh, in feite, die mensen conformeren zich aan mij voor omzet in 2013. Dus ik heb ook al een ton omzet in 2013. Uh, vanaf 2013 veiliggesteld, want die bonnen blijven langer uh, geldig. Uh, maar uh, ik denk niet dat, dat het een, een systeem is wat iedereen zomaar kun, kan doen. Want daar heb je dus een netwerk voor nodig. Het probleem zit erin dat starters nu niet kunnen beginnen. En die hebben dat netwerk niet. Dus ik vind het een beetje heel erg flauw van een bank... Uh, dat ze dan zeggen van dat moeten ze zelf maar regelen. En kijk, uh, die mevrouw in Inbreskis doet het ook. Maar die mevrouw in Inbreskis is wel al twintig jaar ondernemer. Petra, de boeveren. En op Twitter, waar dat grote netwerk van er zit... is ze beroemd als slijterijmeisje. Onne Ruding, goedemiddag. Goedemiddag. Oud-minister van Financiën, voormalig bankier. Is dit de manier, zoals slijter slijterijmeisje doet... Uh, de manier om creatief werkkapitaal aan te trekken? Ja, dat is een mogelijkheid. Ik ken het geval niet. Maar je moet proberen om um, ja, alternatieve bronnen te vinden... Uh, buiten um, het kanaal van, van uh, bankkredieten. Ja, lenen onder je klanten, daar komt het op neer. Ja, ja maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen een oplossing... Want het grote probleem zit hier denk ik bij het, het MKB, het midden- en kleinbedrijf. Want de, de grote ondernemingen, die, um, dat doen ze al lang, die kunnen kredietbehoeften kunnen ze daarin voorzien... door obligatie-emissies te plaatsen op de kapitaalmarkt in, in binnen en buitenland. Um, maar voor uh, de kleinere en middelgrote bedrijven uh, is dat geen alternatief. En uh, uh, ik denk toch dat er toenemende problemen zullen zijn... Bij de, vanwege de, de moeilijkere kredietverlening door banken, vanwege al die nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen die op zich terecht aan banken worden gesteld, dat, dat ze of de banktarieven gaan verhogen, dat is niet leuk, of minder eh, volume hebben voor bankkredieten, met name aan het midden- en kleinbedrijf. En ik zie niet zo gauw een oplossing daarvoor, helaas. Dat is wel mijn vraag, want wat moet je dan als klein innovatief bedrijf met een fantastisch plan als banken? Ze, dus steeds vaker nee zeggen, zoals in het geval van de Sluiterij in Zeeland. Het is zo'n gedoe, ze willen alles van je weten en je weet niet of je het geld krijgt. Ja, nou ja, ik heb ook geen oplossing. Er zijn inderdaad gevallen dat je investeringskapitaal uh, kunt aantrekken buiten de banken om. Dan heb je het over aandelenkapitaal. Dat is soms een oplossing, via ook uh, private equity fondsen heet dat in het Engels. Maar um, in een aantal gevallen wil een bedrijf dat niet. Die wil geen andere aandeelhouders, die wil gewoon krediet krijgen. En, uh, en dan, dan wordt het moeilijker. Sommigen zullen proberen te gaan naar, naar uh, ja, niet-banken, wel financiële instellingen. En, maar daar zijn ook zorgen over. Dat heet dan shadow banking, dus schaduwbankieren. Dan daarvan zegt men ja, die staan niet onder toezicht, die financiële instellingen. En uh, dat is ook niet uh, zo'n gewenste uh, ontwikkeling. En dat de banken nu moeilijker doen over kredietverlening en, en dat de banken nu het signaal afgeven van ondernemers moeten het maar ergens anders gaan halen. Is dat ook onderdeel van een lobby richting de politiek, omdat ze niet nog meer strengere regels willen? Nou, ik zie het niet in die zin. De banken constateren dat er strengere eisen worden gesteld aan hun kapitaal en liquiditeit en zoals ik net zei... Um, ik, ik, ik deel die, die strengere eisen. En die banken geloof ik, zijn er op zich ook niet op tegen. Dat heet dan Basel III in vaktermen. Maar um, het probleem voor de bank is denk ik dat ze worden de hond en de kat worden gebeten. Want dit is een probleem wat bijna onvermijdelijk is uh, na de financiële crisis. Maar daarnaast worden de banken gepakt door een bankenbelasting. Een bankbelasting die dus, uh, bijna zeker doorgaat. En, en ze moeten ook nog veel hogere premies storten in het uh, garantiestelsel... Wat op zich goed is, dat, dat, dat stelsel, dat heeft ook gewerkt bij de DSB-banken, etc. In het belang van de, van de spaarders. Maar en, al die, die combinatie van al die maatregelen en verscherpingen... betekent dat de banken bijna nooit gedwongen strenger zullen moeten worden... omdat ze dan toch ook gedwongen worden minder hoge risico's te nemen. Nou, dat wil men in de samenleving. Men vindt die risico's te groot. Maar die, die risico's die zaten toch niet bij het midden- en kleinbedrijf, of wel? Um, Zeker niet alleen, maar uh, ook daar, ook daar zijn voor die gereden dus um, het geldt over de hele linie. En ik begrijp dat allemaal wel. Alleen dan, dan zit je met die vervelende consequentie waar we het nu over hebben, dat er minder kredietverlening beschikbaar zal zijn, vrees ik, voor het midden en kleinbedrijf. Ja, en dat is een... je, mijn advies is, dan moet je de banken ook niet elders nog te moeilijk maken. Ik, ik hoor nu dat een katshuisoverleg, uh, trots um, volgens de kanten, dat ze die bankbelasting aanzienlijk willen gaan verhogen. Ja, dat klinkt wel aardig in een tijd van, van populisme tegen de banken in... dat kritiek op de banken. Alleen ik denk dat het... Eh, je schiet jezelf in je eigen voet... want dat maakt het voor de banken nog moeilijker... om kredieten te gaan verdienen... omdat hun winstgevendheid dan verder omlaag gaat. Dus mijn advies zou zijn om een opbrengst die bankbelasting... want die komt er op zich wel... maar denk ik om die te gebruiken... omdat die positie garantiestelsel, wat heel goed is dat de banken ieder jaar moeten bijdragen om dat aan te vullen. Dan hoeven die banken dat zelf niet te doen en dan bereik je je doel. Want anders worden die banken vele malen tegelijk gebeten. Uw advies aan het ik hoor u. Oud-bankier, oud-minister van Financiële Ruding. Dank u wel. Graag gedaan. Zo, wat als het vredesplan van Kofi Annan voor Syrië mislukt? Heeft hij dan nog andere opties en hoe zien die eruit? Wat voor opties zijn er in het verkeer? Kees Kwaks, bij de b. Als je op de A1 staat, van het amerspoort naar Amsterdam, niet al te veel. heeft iemand uh, wat te weinig benzine in zijn tank. Hij uh, viel stil op de linkerrijstrook van die A1 richting Amsterdam bij Bunschoten. Hij besloot maar even te gaan lopen. Hij heeft een jerrycannetje gepakt in zijn onderweg naar een benzinestation. station. Ja, Hij doe dat niet na. Er staat uh, 7 kilometer vanaf Knoopput Hoevelaken tot aan knooppunt 1 Brugge. Aan de andere kant staat de 8 kilometer vanaf Blarikum tot 1 tot Een probleem op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Klaverpolder zitten vijf, personen, vijf personenauto's op elkaar. De knooppunt Klaverpolder zijn daarom twee rijstroken dicht. 8 kilometer file. En een probleem op de A50 van Os naar Eindhoven. De verbindingsweg is dicht naar Den Bosch. Ook daar een ongeluk, drie personenauto's. Er staat 7 kilometer ook op de randweg tussen Veldhoven en knooppunt Leende Heide. Ik zou zeggen geef, geef een lift aan die man. Maar goed, er staat nu een file, dus dat wordt ook lastig. Precies. Zo, zonder benzine op de linkerrijstrook op de snelweg. Hoe krijgt het voor elkaar? Dankjewel Kees. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Volgens VN-gezant Kofi Annan is zijn zespuntenplan nog niet mislukt. Ook al komen er wel weer berichten over nieuwe beschietingen in Syrië. Ik denk on de question of whether the plan is succeeding or failing. I believe it's a bit too early to uh to say that the plan has failed. The plan is still on the table and is a plan we are all fighting to implement. Ja, in het plan waar de Syrische president mee akkoord is gegaan... is afgesproken dat het leger vandaag zou beginnen... met de terugtrekking van de troepen uit steden en dorpen. Ze hebben daar twee dagen de tijd voor. Bert-Jan Verbeek is hoogleraar internationale betrekkingen... in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en dan geeft de hoop nog niet op. Uh, dat, hij zou ook wel gek zijn natuurlijk om dat voor donderdag te doen. Wat, wat zou hij uh, vandaag en morgen, denkt u, achter de schermen doen? Hij zal voor, vooral proberen uh, via Rusland en China om uh, druk uit te oefenen op het uh, bewind van Assad. Omdat daardoor eigenlijk de sleutel ligt om uh, Syrië te bewegen om zich verder te houden aan de, de afspraken die zijn gemaakt. Ja, en verwacht u dat dat succes heeft? Dat is maar de vraag. Uh, Rusland en China hebben wel met zoveel woorden aangegeven dat Syrië... Uh, serieus uh, een begin moet maken hiermee... en wat sneller kan en kan allemaal wat beslisteren. Maar de, de, term, de terminologie die ze hanteren wijzen nog niet op dat ze zeg maar zware druk willen uitoefenen op Syrië. En daar hebben ze ook nog niet een heel groot belang bij. En uh, het Syrische bewind heeft zelf ook nog niet... hele grote... Belangen bij het zeg maar, precies uitvoeren van dit bewind. Uh, zoals ze zelf zeggen, omdat ze eigenlijk eerst willen dat uh, de vrienden van Syrië, zoals ze worden genoemd, uh, wapenleveranties ook zullen staken aan de opstandelingen en dat de opstandelingen zelf ook. Uh, uh, ...zich zullen houden aan de wapenstilstand. Dus voorlopig zit er nog weinig beweging in. Ja, en de, de Turken die zijn vandaag in China, hè? dat wil zeggen ja. de Turkse premier. Dat is niet een, een zwaar gewicht dat Peking op andere gedachten brengt? Dat is een hele belangrijke speler. Uh, Turkije is traditioneel de bondgenoot van Syrië geweest... ...maar eerst ongeveer een maand geleden omgezwaaid... ...en heeft zich als een tegenstander van het bewind van Assad uh, kenbaar gemaakt... Turkije heeft ook nu veel te maken met vluchtelingen aan haar uh, zuidgrens. en Er zijn nu ook schotenwisselingen daar. Um, Turkije zal er zeker alles aan doen om uh, te proberen uh, China ook te bewegen... om meer druk weer uit te oefenen op het bewind van Assad. Dus daar, uh, daar zal uh, Kofi Annan zeker ook uh, zijn hoop op hebben gevestigd. Maar in de tussentijd kan Assad doen wat hij wil. Ja, dat is uh, zeker waar. Um, hij kan natuurlijk niet uh, um, helemaal... Uh, Net doen alsof hij zich er niet aan houdt. Je ziet ook dat de minister van Buitenlandse Zaken van Syrië in ieder geval probeert duidelijk te maken. We zijn begonnen met het terugtrekken van uh, troepen uit woonwijken. De zware artillerie is weggehaald. En we zullen uh, meer gaan doen als de anderen ook gaan doen. Maar u heeft gelijk. Uh, het belang van Assad, als hij oh, tenminste in het zaal wil blijven zitten, dat nemen we allemaal aan, is eigenlijk om tijd te winnen. En te hopen dat uh, langzamerhand zeg maar, de internationale kritiek uh, zal verstommen. U had het over de terminologie, die is nog niet zodanig dat het serieus wordt voor Rusland en China om uh -huh. uh, echt in te grijpen. Wat voor bewoordingen zijn dan nou wel voor u een signaal om te zeggen van hé, hey, er is echt iets aan de hand? Dat is wanneer uh, Rusland en of China uh, eigenlijk aan zullen geven dat ze bereid zullen zijn dat als uh, de, het, het streik te vuren mislukt, het plan van de en dan uh, dreigt te mislukken, dat dan eigenlijk die wegen uh, zijn bewandeld en niet. Uh, werkzaam zijn gebleken en dat er dan eventueel tijd is voor heroverweging. Ja, of tijd voor heroverweging, want Annan heeft niet heel veel alternatieven volgens mij... en dat weet Assad natuurlijk ook. Ja, Annan heeft net vijf minuten geleden, meen ik, aangekondigd... dat hij uh, eigenlijk vindt dat als het plan uiteindelijk zal mislukken... maar hij wil eerst meer tijd geven, en dat is dat ligt in de lijn de verwachting... Ja, donderdag maar dat, dat dan de Veiligheidsraad eigenlijk het vredesplan zou moeten heroverwegen. En dat is wel een signaal, aan de ene kant naar Assad toe, van dat hij in ieder geval lijkt te dreigen met... we zouden kunnen proberen binnen de Veiligheidsraad scherpere maatregelen te nemen. En hij probeert eigenlijk daarmee het spel te spelen van... nou, misschien dat Rusland en China daar wel achter zullen staan. En dat, dat is denk. een gok, want dat, dat weten we niet. En dat weet Assad ook natuurlijk. Precies. Dus uh, het ligt niet in de lijn der de verwachtingen... dat uh, Assad zich maar heel erg daarvan onder de indruk zal zijn. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat Rusland en China ooit... een Resolutie van de Veiligheidsraad zullen steunen, die zeg maar vergelijkbaar is met die een jaar geleden ten aanzien van Libië is uitgevaardigd. En uh, vandaar dat Koffie dan weinig uh, alternatieven heeft. Um, hij zal waarschijnlijk inderdaad, zoals net in het fragment hoorde, hij gaf aan dat is nog, nog niet te laat er is hoop, uh, dat een verlenging van um, het, uh, het staakt-vuur van de, de ultimata dat dat. Um, um, ingevoerd zal worden, om nog verder af te wachten. En verder zal hij uh, inderdaad proberen om uh, verder nog de druk op China en Rusland op te voeren. En verder zouden we eventueel kunnen verwachten dat uh, de Arabische Liga... of de Europese Unie zelf uh, buiten de VN direct om uh, de druk op uh, Syrië zullen proberen te verhogen. Meneer Verbeek, Bert-Jan Verbeek vanuit Nijmegen. Dank voor uw toelichting Graag gedaan. wat er nu allemaal gaande is. Minister Hille wil het Korps Mariniers, sinds jaren dag gevestigd in Doorn, verhuizen naar Vlissingen. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn toebehoort, een sociale en economische ramp, zo zegt wethouder Roy Pamboer. Nou, ik denk dat het. Zowel sociaal gezien is het natuurlijk een belangrijk item. Ze zitten al 60 jaar bij ons. We hebben meer van dit soort uh, instituten voor vrede en veiligheid. Uh, dus daar past het in. Het zit een beetje in de genen. Het zit een beetje in, in, in de sfeer van, van, uh, van deze omgeving. Uh, het heeft natuurlijk ook een economische waarde. Je moet er altijd van uitgaan dat 2000 arbeidsplaatsen. Uh, nou, dat, dat, dat mag je best uh, begroten tot 15 tot 18 miljoen. Uh, dus dat zijn toch wel hele belangrijke zaken. Hè? En het heeft natuurlijk ook zijn impact op op op verenigingsleven, op, op, op, op uh, detailhandel, nou, noem al dat soort zaken maar op. Ik zei net, mocht het Corpus vertrekken... want bent u er eigenlijk zeker van dat ze ook daadwerkelijk vertrekken? Nee, absoluut niet. Uh, en dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat... Uh, dat zei ik al in die verbazing... Uh, hoe kan hij toch hierbij blijven uh, terwijl wij alles weerlegd hebben... wij zijn toekomstbestendig, we hebben voldoende ruimte... en we zijn, en dat is toch niet kinderachtig... 100 miljoen qua investering goedkoper dan Vlissingen... Uh, dan kunnen wij ons niet voorstellen dat, mocht dan, mochten we dan van die verbaning voorko ja, voorkomen zijn... Uh, dat hij dan nog wel bij die beslissing blijft. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat de Tweede Kamer dat ook gaat doen. Voor de kosten is een flink bedrag uh, gemoeid, uh, de, de kosten van de nieuwe huisvesting in Vlissingen. Daarvan is een groot gedeelte nog niet gedekt, 130 miljoen meen ik, is, uh, moet nog gezocht worden. Hoopt u eigenlijk dat de Tweede Kamer zegt tegen minister Hiller nou, uh, in deze tijden van crisis is het zonde om die 130 miljoen nog ergens vandaan te halen, wacht u maar een paar jaar? Uh, ja, ik denk eigenlijk dat er twee dingen zijn. Dat uh, als je dus nu kijkt naar de investeringsbehoeften, dan is die al een 100 miljoen. Dat is, dat is sowieso het gegeven al wat voldoende aanleiding is... om te zeggen van, joh, stop er nou mee. Uh, het feit dat men geen dekking gevonden heeft... maakt de zaak alleen maar ingewikkelder. Omdat uh, je dan het risico loopt dat halverwege een besluit... wat je neemt, een uitvoering van een besluit... je geconfronteerd wordt met enorme tegenvallers. En die tegenvallers die moet je dan plotseling... in die begroting weer opvangen. Nou, dat betekent dat het ten koste van iets anders gaat. Dus uh, het is een... Het is een soort geweer. Beide korrels hebben een doel om te raken. En ja, die zijn voor mij, volgens mij allebei aanleiding voor de Tweede Kamer... om te zeggen van, uh, Hille niet doen. De economische uh, effecten daar gelaten. Het is natuurlijk ook een traditie van 60 jaar dat gaat vertrekken. Ja, doet dat pijn? Ja, natuurlijk, omdat uh, in alles wat je, wat je doet... zijn de mariniers op een of andere manier wel betrokken. Uh, als ik zie hoe vaak wij op, op de kazerne te gast zijn... of zij bij ons te gast zijn bij allerlei gelegenheden. Als ik kijk naar allerlei zaken, of het nou Koninginerdag is... of uh, grote festiviteiten waar de mariniers uh, behulpzaam zijn, optreden. Uh, het kan de Vierdaagse zijn, wij spreken met, met, met avondvierdaagse... dat ze daar starten of, of, of, of, of, of, of eindigen. Uh, ze zijn gewoon onderdeel van de maatschappij. En, en bedenk wel, het is een ontzettend hoog percentage van al die mariniers. Die hebben hier hun gezin en die wonen hier, hè, in deze omgeving. En uh, daar, zit een heel, daar zit een heel sociaal gebeuren aan vast. Dus je kunt wel zeggen, die mariniers gaan even naar Zeeland toe. Maar wat moeten ze nu doen? Moeten ze dan toch maar naar een weekendhuwelijk gaan? Want krijgen zij hun vrouw en kinderen mee die hier hun hele bestaan opgebouwd hebben? Ik heb daar mijn ernstige twijfels over. Zegt de wethouder van Doorn in gesprek met Paul Sanders. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. De Noorse media hebben het vandaag veel over Anders Breivik. Het tweede team van psychiaters vindt dat Breivik toerekeningsvatbaar is. Op de website van de krant Aftenposten zegt een van zijn advocaten dat Breivik inmiddels op de hoogte is. Hij is blij, hij had op deze conclusie gerekend. Volgende week maandag begint het proces tegen hem. De advocaat verwacht dat Breivik vijf dagen nodig heeft om een verklaring af te leggen. Mogelijk nog meer zelfs. Breivik zal geen spijt betuigen, zegt de advocaat. Hij vindt juist dat zijn moordpartij in Oslo en daarbuiten langer had moeten duren. De nieuwe Spaanse regering bezuinigt nog eens 10 miljard euro... bovenop de 27 miljard die al was afgesproken. Een snelle reactie, zegt NRC Handelsblad... bedoeld om de financiële markten en ook Brussel gerust te stellen. Intussen merken volgens NRC ook de buitenlandse pensionado's... aan de Spaanse costa's dat het slecht gaat met de economie. Ze geven tegenwoordig taalles aan Spaanse werklozen... want wie Duits of Engels spreekt... heeft meer kans op een baan in het buitenland. Ineke van Gent van GroenLinks, die een leerdammertje doet, zo heet het inmiddels in de media. Veertien dagen geleden vroeg een verslaggever van 3FM haar iets over Richard Nixon. Die zou de nieuwe adviseur van Obama zijn geworden. Van Gent trapte erin en stond de verslaggever te woord. Van Gent zei tegen RTL Nieuws dat zij niet opstapt, zoals haar PvdA-collega John dan wel deed. Nou, echt niet. Misschien moet je het even aan Jolanda Sap vragen... maar ze heeft mij nog niet te wachten aangezegd. Uh, kijk, ik ben gewoon heel, heel dom geweest. Uh, dat geef ik ook openlijk toe, maar ik heb geen woord uh, gelogen. Dus uh, ik zou zeggen, jongens, zoek wel een ander nieuwtje ook vandaag. Twee weken geleden twitterden ze al dat ze een beetje dom was geweest. Toen was het een beetje. Vandaag wijst zij op die oude tweet noodgedwongen... want dit voorvalletje is een van de trending topics. En ook trending op Twitter, de grote Jezusquiz quiz van de EO... die gisteravond 400.000 kijkers trok. Iedereen is het erover eens dat het geen succes was, ook de EO zelf. Quiz schiet zijn doel voorbij, staat op de website. De omroep heeft spijt. Directeur Lok schrijft dat het programma te veel een sfeer uitstraalde van humor... waardoor de inhoud is ondergesneeuwd. Om te voorkomen dat mensen gekwetst worden door het programma... is het niet terug te zien op uitzending gemist, Aldus de EO. Voetbalgrootheid Pelé zit op Twitter... met een van de simpelste accounts die er bestaan. Het Pelé, meer niet. Twintig uur geleden plaatste hij zijn eerste tweet in het Engels... en daarin zegt hij erg blij te zijn... dat hij zijn belevenissen nu met iedereen kan delen. Twee uur, een uur geleden kwam de tweede tweet. Dezelfde tekst, maar dan in het Portugees. Twee tweets en nu al, let op, 132.000 volgers. Ja, gaan we even een doen via perleeg. Die andere voetbalgrootheid, Johan Cruijff, twittert niet. Maar er is wel nieuws over hem. Op de website van Ajax is te lezen en te beluisteren dat hij binnenkort aftreedt als commissaris. Johan Cruijff heeft na overleg met de bestuursraad van de vereniging AFC Ajax... besloten om als lid van de Raad van Commissarissen, RVC, van AFC Ajax en V... af te treden op een binnenkort door de bestuursraad te bepalen tijdstip.